11 uur Nijhuis met het NOS Journaal. Sommige medisch specialisten weigeren nieuwe antistollingsmedicijnen uit te schrijven omdat ze twijfelen aan de veiligheid voor de patiënt. Dat meldt het VPRO radioprogramma Argos na onderzoek. Zorgverzekeraars vergoeden sinds deze maand voor zo'n 250.000 patiënten een nieuwe groep medicijnen tegen trombose. Het gaat onder meer om het medicijn dabigatran. Het veroorzaakt volgens een onderzoeksjournalist bloedingen die volgens haar niet gestopt kunnen worden. Na het gebruik van het middel Rivaroxaban zouden als bijwerking longembolieën zijn geconstateerd, terwijl het juist longembolieën moet voorkomen. In Nederland zijn in korte tijd acht mensen aan bijwerkingen van de medicijnen overleden, zegt de journalist. De voetbalamateurs herdenken vandaag en morgen de dood van de grensrechter uit Almere. Het wordt niet gevoetbald, maar de KNVB wil dat spelers wel naar de club toegaan om over het incident van vorige week zondag te praten.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 zegt de vereniging De Honsrugge in Noord-Laren... die vorige winter als eerste een marathon op natuurijs hield. Weerkundigen zeggen dat de kou vanavond Nederland weer verlaat. Er komt een dooiaanval met sneeuw, regen en ijsel. De koudste provincie vannacht was Gelderland. In de plaats Delen, bij Arnhem, werd de laagste temperatuur gemeten, min 13 het weer, eerst zon, maar smiddags weer bewolking. Verder blijft het overal vriezen bijna. Aan de kust wordt het 1 tot 2 graden boven nul. En vanavond gaat het, zoals gezegd, overal dooien. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In Flevoland, Gelderland en Noord-Limburg komen nog mistbanken voor. Verder kan het nog verraderlijk glad zijn door sneeuwresten of bevriezing. Op de A12 in de richting Den Haag, daar staat dus de Bunnik en klopt het oude Rijn op de hoofdrijbaan drie kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. U kunt er ook beter de parallelrijbaan nemen. Da, da, da.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 Wie kunnen we hier allemaal verantwoordelijk voor houden? En hoe gaan we deze daden in de toekomst voorkomen? Vanavond in Debat op 2. Om tien over negen live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Kies Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers. En krijg volop bellen nu tot vijf maanden gratis. Bel 0800 0620. Dit is Radio 1. Tros, Kamer Breed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Normen en waarden, fatsoen moet je doen. Er werd ooit om gegniffeld als we het toenmalig premier Balkenende hoorden uitspreken. Na het voetbaldrama in Almere gaat het er meer dan ooit over. Normen en waarden, niet alleen op het veld, maar ook in de politiek. Daarover hebben we het vandaag. Daarom aan tafel twee partijvoorzitters. Hans Spekman, voorzitter van de Partij van de Arbeid, en Rutte oom van het CDA. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook de gast, de burgemeester van Almere. Dat is de plaats waar zondag een grensrechter op het veld werd doodgeschopt. Annemarie Jorisma. Goedemorgen, fijn Goedemorgen. dat u er bent. U bent behalve burgemeester van Almere, ook voorzitter van de Nederlandse gemeente VNG. U bent ook voorzitter ja. van het oude team Voetbal en Veiligheid. Alle reden ja. dus om vandaag met u te praten. We hoeven we alle petten op? Inderdaad. En luisteraars, u kunt ons ook zien op troskamerbreed.nl en ook op Politiek 24. Ja, de kranten van de zaterdag die nemen we altijd als eerste even door. En uh, Margriet, je hebt hem voor ja, je liggen. Ja, we beginnen maar even met een, uh, met een verhaal in de Telegraaf. Een groot interview met uh, de nieuwe minister van Defensie, Janine Hennis-Plassaard. Het eerste grote interview wat zij uh, geeft. En zij zegt daarin, Defensie kan niet nog meer bezuinigen. Ze zegt uh, uh, waar het om gaat is dat om gegeven moment de grens is bereikt... en ik denk dat we die grens hebben bereikt. Zij breekt dus een lans voor niet meer bezuinigingen op haar departement Defensie. Ja, meneer Spekman... Um de Partij van de Arbeid dacht dat daar nog wel wat van af kon, geloof ik, in uw partij. Nog steeds, alleen we hebben nu andere afspraken gemaakt en daar hou ik me aan. En dat de minister van Defensie zo'n interview geeft, volgens mij is de laatste minister van Defensie die dat niet heeft gedaan, is uit 1950. Ja, ze doen het allemaal natuurlijk. Ja. Maar, uh, een, een en dat geeft een, ook helemaal niet. Een pleidooi om uh, niet meer te bezuinigen op haar departement. Uh, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, wij hadden natuurlijk in ons verkiezingsprogramma hadden we er wel voor gekozen. Ook al, het komt uit de lengte of de breedte. Dus als je moet bezuinigen, moet het ergens vandaan komen. Ja. En wij vinden overigens ook uh, dat in die internationale samenwerking, die nog niet voldoende is... Uh, maar dat je niet allemaal hetzelfde moet gaan zitten doen. En dat je elkaar moet versterken door iedereen zijn eigen specialiteit te gunnen. Nou ja, zover zijn we internationaal nog niet, maar dat is wel ons streven. Ja, nu gaat er dus volgens het regeerakkoord ieder jaar een kwart miljard van uh, ja. Defensie af. In totaal in vier jaar zou dat dan dus 1 miljard zijn. Dat komt toch aardig bij wat u van plan was? Nee, we hadden meer hoor. U had meer. En bent u ook van plan om daar uh, uiteindelijk nog meer van te maken? Want dat is wel een beetje waar het in dit interview ook over gaat. Er, wordt, er moet bezuinigd worden. Er zal ongetwijfeld ook weer naar Defensie gekeken worden. Staat u dan vooraan? Zegt u dan, daar kan nog wel wat van af? Nee, ik sta nooit vooraan als partijvoorzitter. Alleen in ons Kiesprogramma bezuinigen dat we er meer op nood. Ja, omdat we uiteindelijk geld moeten vinden met elkaar, dan moeten we keuzes maken. Ja. En nog meer vanuit sociale zekerheid of volksgezondheid. Ja, dat vinden we ook niet zo prettig. Dus het is kiezen. En we vinden. Maar de terug van Defensie zou wel wat mogen. Nou ja, ik denk, deze regeerperiode houden we ons gewoon aan de afspraken. Dat is gewoon heel duidelijk. Dat vind ik ook heel belangrijk. Maar ja, de... voor de lange termijn moeten we door de samenwerking van de legers, volgens mij internationaal, moet je niet allemaal overal hetzelfde hebben, maar moet je gaan specialiseren. Ja, er is één uh, punt waar niet een afspraak over gemaakt is in het regeerakkoord... wat mm -hmm. wel met geld te maken heeft. Dat is namelijk of die uh, vervanging van de F-16, de JSF, uh, komt. Nou, hier in dat interview in de Telegraaf... wordt uh, daar geen antwoord op gegeven. Dat dus kan ook helemaal haar, niet. Voor haar ligt dat nog open? Maar waarom kan dat niet? Want u bent er eigenlijk tegen, hè? Voor, tegen die aanschaf. Nou ja, wij hebben altijd wel gezegd... dat er waarschijnlijk een nieuw vliegtuig nodig is. Alleen de vraag is wat. En de vraag is of je meedoet aan de ontwikkeling uh, ervan. Ja. Maar de feiten die op tafel kwamen tijdens de uh, kabinetsformatie... die waren wel onnuchterend. Uh, dus iedere keer was voorgespiegeld aan de Kamer... dat er heel veel toestellen voor gekocht konden worden. En nu bleek uiteindelijk... Uh, in de beantwoording nog van de vragen van het vorige kabinet... Uh, tijdens de onderhandelingen, dat het eigenlijk niet zoveel voorstelt... dat er nog maar 36 vliegtuigen van gekocht kunnen ja. worden. Nou, daar staat dan weer de helft van aan de kant... omdat die opgeknapt moeten worden, dus wat hou je dan over? Maar ja. wat u betreft, komt die JSF er niet? Wij zijn nooit de voorstander geweest... Uh, zeg maar van het meedoen met de ontwikkeling uh, van de JSF... dat er uiteindelijk een vliegtuig nodig is. Kan zijn dat dat wel nodig is, dat hebben we altijd ook gezegd. Alleen het hoeft niet per se, dit vliegtuig te nee. zijn. Ja. Maar dit was nog iets voor een vrije onderhandeling, zou ik maar zeggen. Nou ja, je moet eerst proberen de feiten op tafel te krijgen. Ja. Dat blijft toch in de politiek ook nog wel belangrijk, gelukkig. En die feiten die waren ineens heel anders dan dat het uh, zeg maar twee maanden geleden leek. Ja. Nou, even een heel ander onderwerp. In NRC Handelsblad staat een, een reconstructie van de onderhandelingen van het vorige kabinet. Maar sowieso eigenlijk een reconstructie van wie Mark Rutte, onze premier, precies is. En dat is toch wel een... Uh, een vrij, nou ja, hoe zou ik het zeggen, uh, onthullend verhaal. Er is met vijf politieke leiders gesproken: Wilders, Buma, Arie Slob, de nummer één van de SGP. Um, en daar komt uit dat verhaal dat het contact met hem nooit ideologisch is. Dat is een citaat van Arie Slob. Um, wel een opgewekt karakter, maar een man zonder ideeën. Is dat iets, mevrouw Peetoom, u als voorzitter van het CDA... u heeft toch ook met de VVD te maken gehad en met Rutte... dat dat een beeld is wat u herkent zo? Nou, het is in ieder geval zo dat een premier bereikbaar moet zijn. Dat Laat dat helder zijn. Ja, daar en wordt aan getwijfeld dat... in dit verhaal dus. Ja, he? daar wordt aan getwijfeld. En uh, dat is nodig. Wil je de leiding nemen? Wil je gewoon uh, ja. inderdaad ook, uh, ook partijen op, uh, bij elkaar brengen? Maar kent ja, u in dat het... beeld dan? Was hij onbereikbaar in uw uh... Nou ja, tijdens, er wordt gesproken tijdens over het lenteakkoord. En uh, dat was natuurlijk ook iets waar jan Kees de Jager in charge was. En waar veel mee geschakeld werd. Maar daar moet een premier ook inderdaad uh, op, de, uh, op de achtergrond ook voortdurend mensen Ja, schakelen. maar geven ze al. Wat je nou bereikt worden. Want in de NRC staat hier een kop op Rutte op cruciale momenten onbereikbaar. En nou ja, dat suggereert ik, u nu. Ik heb op dat moment uh, zelf niet uh, voortdurend met hem geschakeld. Zeg maar, want dat nee, maar dan wat zijn wat de politieke dan? leiders in, uh, in charge. Maar Sivland Buma heeft dat uh, uh, wel gedaan. En uh, ja, dit is, uh, dit is ook zijn ervaring. Dat herkent hij. Dus uh, herken... ik snap hier niks van, eerlijk gezegd. Met alle respect. Ja, nee. Uh, <laughs> uh, uh, mevrouw Joris, maar ik u vind kent Mark Rutte als geen ander. Ja, uh, als iemand van hem? En als iemand bereikt iemand kan worden, dan is het Rutte wel. Maar hij ik misschien even, leuker dan Buma. Nou, als ik het even lees. Als ik mij goed herinner, was er net een kabinet gevallen. Yeah. Dus daar zaten drie kamerleden. Die helemaal geen bal meer te doen hadden op dat moment. Om nou even de andere kant te yeah, laten zien. Yeah. En volgens mij was Rutte nog gewoon premier. Dus ik denk ook dat hij gewoon nog een agenda had. Gewoon nog ministerraad had. Nog allerlei dingen moest doen. Had wel het beters te doen. Dat staat nergens in nee. dit artikel. Ik, ik vind het een beetje bashing artikel. Ik hou daar nooit zo van. En ik hou er ook niet van als andere politieke leiders... dat soort flauwekul allemaal gaan zeggen. De volgende keer zijn zij aan de beurt. Yeah. Oh. Even naar Hans Beekman. Dan? Want uh, uw partij werkt op dit moment samen met uh, Mark Rutte. Herkent u iets in het beeld wat er hier geschetst wordt? Nou, Een man wat ik zonder hier ideale, zonder, zonder ideologische okay, ik achtergrond. Heb, ik heb toen wij het nog niet deden uh, met Balken in, in, in het kabinet waar wij uh, mee samenwerkten. Daarvoor was het altijd heel erg in en hip om te zeggen dat Balken er geen visie had. En daar heb ik eigenlijk nooit aan meegedaan. Omdat ik dacht, ja, hij is de minister-president en hij zit er waarschijnlijk niet voor niks. En dat vind ik van Mark Rutte ook. Je komt niet voor niks op zo'n plek. Dus ik ga nooit meedoen aan dat soort gedoe. Mijn persoonlijke ervaring met Mark Rutte is overigens dat hij altijd bereikbaar is als je moest hebben. Dat was uh, in iedere fase die ik hem heb meegemaakt. Ik heb hem meegemaakt toen ik wethouder was van sociale zaken in Utrecht. Uh, als ik hem belde nam hij altijd op, was hij er. Mm. Ik heb hem meegemaakt als Kamerlid en ook als partijvoorzitter, hoewel nu minder, omdat ik vind dat dat contact vooral tussen de politieke leiders ja, moet maar gaan. Maar toch lijkt het me wel een vervelend, vervelend, verhaal. Uh, vervelend verhaal, ook voor uw partij in de krant. Ik bedoel, Mark Rutte is maar, maar ook uw probleem. Nou ja, ja, ja. Is dat niet een vervelend dat verhaal? Wel. Okay, ik denk... Nee, vooral als we er lang over gaan praten ja. en dan gaan we er weer groter maken. Ik vind dit. Ja. Ik, ik heb zo niks met dit soort verhalen. Nou, ja, ik ik vind vind het wordt in ieder geval dat we nu naar de politieke problemen zitten. En, en, en, en, en dan we, dan dat is even even een dan dan Ja, Even van Joris, maar u wou iets heel belangrijks zeggen. U wordt er boos uh, om het. Kijk, de NRC begint het te schrijven. Dan gaan wij er met alle hierover zitten. Ja, staat er weer een stuk in de krant. En we gaan helemaal niet meer na of het ook waar is. Met alle respect. Ik ben volstrekt respect, maar als er nou iemand makkelijk bereikbaar is, dan is het Rutte. Zelfs de simpele voorzitter van de VNG kan heel makkelijk een smsje sturen... wordt altijd gereageerd. Mm -hmm. En dat is niet alleen nu, dat is ja. in al die tijd zo geweest. Dus ja, het zijn van die verhalen. En ik vind ook eerlijk gezegd dat ja. mensen die er zo over spreken... maken zichzelf niet sterker. Nee, maar goed, laten we wel wezen. Eh, eh, ik begon erover. En eh, ja. de voorzitter, mevrouw Petum ja. van het CDA, die herkende zich... In nou, zo dus heb ik dat, dat niet die... gezegd. Hè? Ik oh, heb gezegd oh, dat, ik vind, ja. dat ja, ja. Okay. Nou, ik vind dat de premier altijd bereikbaar moet zijn. En ik vind dat de premier helemaal niet altijd bereikbaar nee. moet zijn. Die heeft ministerraadsvergaderingen, duurt ja. soms een hele dag. Nee, dan maar, ben je niet bereikbaar. Maar voor nee. de mensen met wie er op dat moment geschakeld moet worden, moet een premier bereikbaar zijn. Okay. En ik treed hier even niet in, want in deze periode heb ik niet met, uh, met Rutte nou, okay. geschakeld. En um, uh, het gaat in, nee. in ieder geval niet om het beschadigen van mensen, nee. maar dat je met elkaar ervoor moet staan om de problemen op te lossen. Oké, okay. ja. okay. nou, iedereen neemt gas terug. En dan tot slot toch even naar Kunnen we dit Oh, daar ga je ook geen gas Nee, oké. Okay. Uh, goed om even te corrigeren. Um, um, maar dan toch nog even, dan kunnen we dit onderwerp echt afhameren. Een man zonder ideeën. Is dat ook Kletskoek, Spekman? Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk nu in twee totaal verschillende kabinetten is die minister-president van ge geweest. En, en dat is in de constellatie van Nederland soms noodzakelijk voor mensen om dat te kunnen doen. Mm. Uh, en dan ga je soms van helemaal naar de ene kant, uh, dat hij deed met de PVV, wat een heel ander uiterste is als dit kabinet. Dus ik snap wel dat sommige mensen dat vinden... maar dat wil niet zeggen dat hij geen idee heeft. Dus ik heb okay. hem nooit zo aangetroffen. Ook niet uh, uh, toen destijds als staatssecretaris van Sociale Zaken. Ik weet dat heel veel mensen te zegen vonden dat hij dat deed. Ja. Wat hij wel heeft gedaan, is dat hij... Uh, misschien eerst ideologisch meer aan de groen-liberale kant van de VVD zat. En dat heeft hij een, een, een, in het vorige kabinet niet erg laten zien. Nou, mevrouw Jorrit, maar u krijgt het laatste ja. woord wat dit betreft. Kijk, een premier is een premier van het land en niet van een partij. Hm. Uh, en dat is lastig als je dus en premier bent en partijleider tijdens verkiezingen. Want dat, dat, dat, dat is ontzettend vervelend. Want dan moet je aan de ene kant je liberale verhaal houden... en aan de andere kant ben je nog steeds premier van een kabinet... overigens niet met de PVV, maar met het CDA volgens mij... Uh, en dan moet je dat verhaal houden, dat anders was. Uh, en daarna ga je met een andere coalitie in B... weer een premier van die coalitie. Hmm. Uh, dus ideologische veren zijn altijd ontzettend prettig. Maar die kun je eigenlijk als minister-president... ook als minister overigens, alleen dragen in in de periode dat je dat niet bent. Want uh, als je dat wel bent, ben je van de kroon... en dan heb je ook die vreselijke am, uh, compromissen... die je sluit met elkaar te verdedigen. Ik heb dat zelf ook jaren moeten doen. Ja, en dat moet je wel doen. Uh, want anders gaat het dus mis. Want je en nu moet wel je toch als, als burgemeester. En nou, ja, als burgemeester ook, nee. tuurlijk. Moet ik ook vaak gewoon een uh, aanvaard beleid, wat beleid is wat door vijf partijen bij mij wordt gemaakt. Nee, maar ik sluit nee, nou ja, het DVD af. Die zich wat meer laat zien meer op de visie die ze heeft. Ja. En dat, vond ik, oh, dat, dat vind dat ik niet alleen pragmatisch. De de, niet, niet de heer Rutte voor, want dat nee. is toevallig niet de partijleider van de VVD op dit nee. moment. Dat is gewoon de heer Zijlstra, Hier okay. is nu de politieke oh, ja, vorm. Okay. Genoeg nou, verdedigd, dit, denk ik, bij dit, deze. De NRC is afgezerveerd en hoera Mark Rutte. Ja. Um, nou, we laten we het hierbij wat. Weer een, kranten... krant opzet of weer ja. een krant opzet Of een krant geloof ik. Ja, Goed. nee, een krant opzeggen. Oh, dat was nog het laatste bericht. Nou, dat weten ze dan bij de NSC, Het gaat toch al zo slecht met de kranten. Nou, hier laten we het bij wat dit betreft. Maar voordat we verder praten, kijken we even terug op de afgelopen Politieke Week. Weekoverzicht. Als je zo naar al die hoofden kijkt, dan denk je... jongens, wat ligt er een mooie toekomst achter ons. Wij dachten aanvankelijk dat deze uitspraak van Van Bokstel... ging over zijn collega's in de Eerste Kamer. Maar nee, hij doelde op de leden van het kabinet. Met pijn in het hart heb ik daarom besloten terug te treden... als staatssecretaris van Economische Zaken en mijn ontslag aangeboden aan haar Majesteit, de koningin. Inderdaad, het waren een paar heerlijke dagen... maar de politieke toekomst ligt nu achter Kooverdaas. Nog nauwelijks heeft hij tijd gehad zijn reiskosten naar Den Haag te declareren. Is ook moeilijk, want je moet bij declareren wel weten van waar je bent vertrokken. Waar woon je nou? Is het nou Nijmegen of Zwolle? En als je in Nijmegen woont, waarom moet je dan 735 keer... Daar is het is al bijna niet meer belangrijk waar het over ging, maar er klopte iets niet. De staatssecretaris woonde niet waar hij zei te wonen... en reisde niet naar waar hij zei dat hij naartoe ging. Zelfs de tomtom -tom werd er gek van. Hij had het moeten melden. Uh, en dat is helaas later pas gebeurd. En dat heeft geleid tot deze situatie. Inderdaad, een nare situatie. Maar had die kunnen worden voorkomen? Het zou toch volstrekte willekeur introduceren... in het systeem van de kabinetsformatie. Dat ik zou gaan googelen of dat ik zou gaan zeggen... ik ga zelf een, een detective inhuren. Een detective inhuren. Inhuren kun je bij de AIVD. En het was misschien ook geen slecht idee geweest... als dit kabinet bij de start juist wat extra had gegoogeld. Was de start iets beter geweest waarschijnlijk. In elk geval feest voor de oppositie deze week. De leden van de fractie van de Partij voor de Vrijheid... zijn van mening dat door deze regering... de belangen van het Nederlandse volk willens en wetens worden geschaad. En op die reden dien ik namens mijn fractie een motie in... waarin wij het vertrouwen in deze regering opzeggen. Wij niet door, we overdrijven niet door vast te stellen dat het het kabinet niet meezit. De minister-president heeft ook gezegd... ja, wij gaan dat vertrouwen herstellen. Maar de werkelijkheid is dat het vertrouwen nog veel sneller verdwijnt... dan iemand ooit had kunnen denken. In, het kabinet ligt het kabinet veel onder, in de Tweede Kamer ligt het kabinet veel onder vuur... maar in de Eerste Kamer hangt even minder vlag uit. U kiest uw eigen politieke vrienden hier... maar rekent u zich niet te vroeg rijk bij ons. Werken in deze Kamer is meer dan bij het kruisje tekenen. Lijkt ons het beste dit overzicht af te sluiten... met het politieke cryptogram van de week. Ik kan geen vragen stellen naar zaken... waarvan mij niet bekend is dat ze spelen. Tros, Radio 1. 18 minuten over 11. En u luistert naar Tros Kamerbreed. Vandaag een tafel Annemarie Jortsma, VVD-burgemeester van Almere... en ook voorzitter van een onderzoeksteam voetbal en veiligheid. Uh, Rut Peetom, voorzitter van het CDA... en Hans Spekman, voorzitter van de Partij van de Arbeid... Uh, meneer Spakman, we beginnen heel even met u... met uh, het uh, al bijna weer vergeten nieuws van uh, eerder deze week... namelijk het aftreden van uh, staatssecretaris van uh, uw partij, Koeverdaas. Daas. Um, ik pak even de erecode van de Partij van de Arbeid erbij. En daarin staat, we stellen moraal boven regel. We houden ons altijd aan geldende gedragsregels en salariscodes. Maar minstens zo belangrijk is dat we onszelf steeds afvragen... of deze regels voldoen aan onze moraal van soberheid en dienstbaarheid. Uh, dat is een erecode. Is dat iets wat u aan een uh, dan nog kandidaat, staatssecretaris... voorlegt en vraagt? te ondertekenen voordat u hem uh, voorstelt? Ze zijn al onze mensen voorgelegd. En die ondertekenen dat? Ja. En dat heeft Koverdaas ook ondertekend? Nee, niet als bewindspersoon volgens mij, maar hij is wel voorgelegd. Uh, en, uh, en toen hij in de Kamer heeft gezeten, heeft hij dat ook uh, ondertekend. Dus het, li het liep eigenlijk nog door, ook al werd hij staatsverhaal? Nee, dat niet zo. Wat, uh, aan bewindspersonen is het niet apart dat je hem ondertekent. Zo werkt dat niet, want die zijn in dienst van de kroon. Ja. Maar we zijn toch wel lid van uw partij ja, ja. en in deze Erecode staat... Zeker. dat hij aan dus alle, alle bestuurders wordt nieuwe voorgelegd. Alle sinds tekening. 2009 worden uh, deze Erecode ook voorgelegd. Maar heeft hij hem ook ondertekend? Want Toen hij als Kamerlid één, maar... actief was, heeft hij hem ondertekend. Ja, maar dit is een andere Erecode, nee, dus die is pas van dit jaar. dus persoon heeft hij hem niet ondertekend. Dan was en hij, hij er dus ook, ook de niet aan De Erecode is hetzelfde. Natuurlijk wel, want ik vind... Uh, dat je sober en dienstbaar moet zijn... en dat moraal heel erg belangrijk is in de politiek... want het gaat om geloofwaardigheid. Ja. Daarom vond ik het ook heel vreselijk wat er deze week gebeurde. Ja, op en dat er manier... zo'n twijfel was aan de rechtmatigheid. Kijk, je kan allemaal verliefd worden op een meisje in Zwolle. Ja. Uh, en dat was hij. En dat kan. Uh, ja, maar zeg dat ook... dan ook gewoon ja. eerlijk... En, uh, en maak daar geen geheim van. Ja. Nou, en, en ik had iets meer vertrouwen in de provinciale politiek... want die hadden dat allemaal ook goed gekeurd. Dus ik dacht eigenlijk, ja, daar is het klaar mee. Ja, wat heeft dat is precies u... zo. Wat heeft u tegen hem gezegd toen u hem sprak de afgelopen week? Ik heb hem ook uh, uh, gesproken uit menselijke overwegingen. Uh, omdat ik dat ook nog steeds belangrijk vind in de politiek. Want ik vind dit stom En dit is uh, heel goed dat hij is gestopt. Mm -hmm. Uh, Want dat was schadelijk. Uh, ook voor de geloofwaardigheid van de politiek. Maar ik heb hem ook gesproken van de menselijke overwegingen. Omdat ik ook snap dat het iets voor hem betekent. Ja. Uh, en voor zijn medewerker overigens. Uh, die ik ook heb gebeld. Uh, Want die is naar, uh, voor hem gaan werken. En die zit nu ook ineens uh, zonder ja, baan. Maar de uh, moraal van de Partij van de Arbeid heeft hij wel uh, uh, geschonden. Als ik het ja, zo zeggen. Ja, hij zaak. heeft een knauw. Hè, dus nog de vraag zeg maar, wat de precieze uitspraak ja. zal zijn. Uh, maar ik vind het gewoon niet goed dat je dingen declareert... die je feitelijk niet ja. uh, hebt gebruikt. Ja, en, en hij was, en dat kan dan goedkoper zijn, dat kan dan om 800 euro zijn... maar dat is gewoon niet goed. Ja. Is dat iets waarvoor je uh, een partij van de arbeid lid kunt roeëren of moet roeëren? Nee, dat doen we eigenlijk uh, zelden. Nee. U heeft dus dat wel eens we... eerder gesuggereerd, hè? ook in de zaken... Uh... Ja, maar dat ging over zeg maar, zaken van pure zelfverrijking in de publieke sector... waar ik heel blij ben. Overigens dat nu het besluit is genomen dat ze in de publieke sector... allemaal naar die 130% gaan. En zelfs dit kabinet mm. de afspraak heeft gemaakt dat ze teruggaan naar 100%. Dus dan zijn we daar tenminste vanaf. En dan wordt het in de publieke sector volgens ja. mij ook veel beter. Dan krijg je niet meer van die amarantessen. Maar goed, hier gaat het dan dus niet om zelfverrijking. Nee. Maar het gaat hier wel om een, uh, uh, een lid van uw partij... die in een hoge positie is geweest als staatssecretaris. Ja. En zegt u ook eigenlijk het aanzien van de politiek heeft geschaad. Ja, dus dan ik vind, zeg dan, ook dan dat vindt ik het fout Dan vindt u een argument, vind. vindt u geen... Uh, nee. Geen straf. Ja. Nu, is er, nu is er de afgelopen weken in de Kamer nog even gedoe geweest over een wachtgeldregeling. Iemand is een, een maand en een dag, geloof ik, ja. staatssecretaris. En hij krijgt samen met zijn eerdere baan nog een lange periode wachtgeld. Juist op het moment dat wij allemaal gewaarschuwd zijn dat de werkloosheidsuitkering fors wordt ingekort. Kan dat? Nou ja, er zijn twee verschillende dingen. Ik heb zelf nooit gebruik gemaakt van wachtgeld. Maar. Uh... En ik vind dat iedere PvdA-politicus daar terughoudend mee moet zijn. En dat hij dus zo snel mogelijk weer aan het werken en moet. En in dit geval? Uh, nou, dat in dit geval ja, moet hij nou zo snel mogelijk vindt... weer aan het werk. Voor mij mag ook de regels overigens van wachtgeld... mogen ook verder versoepeld worden voor de politiek. Hmm. Want als we iets doen voor de WW vind ik het gerechtvaardigd dat we dat zeker ook voor wachtgeld doen. Dus de wachtgeld Daarbij regelen, is het uh, wachtgeld waar het hier over gaat, wat zo lang is... dat gaat nog voor zijn uh, ja. Maar ja. dus ik kan me voorstellen dat hij gewoon in januari gewoon weer gaat werken. Ja, maar dan moet hij wel een baan hebben. Ja, dan moet hij zijn best voldoen. Nog heel even terug. iedereen die, die, die uh, aan de kant komt te staan. Om welke reden ook. Mag ik toch nog heel even iets vragen over die erecode? Want u zegt bewindspersonen ondertekenen dat dus niet. Nee. U dat, vindt u dat achteraf jammer? Vindt u niet dat hij dat achteraf... Zou u dat voor in het vervolg wel ja. willen voorleggen ja, aan PvdA? Ik A, ben niet zo goed in, thuis in staatsrecht, hè? Als je mm. me vergeven. Nee, maar goed, het is iets wat van uw partij. Ja, nee, dat snap en, en ik wel. Maar ik snap gewoon een eerlijk antwoord dat... dat ik niet zo goed thuis ben in staatsrecht. En hoe dat dan zit in verhouding met de kroonbenoeming. Misschien dat Anne-Marie uh, mm. daar meer van weet. Het nee. is die persoonlijke ervaring. Maar ja. Ik vind het op zich interessant. Dus ik ga daar eens over nadenken. Ja, over maar, ja, maar het bedoel, gaat het natuurlijk niet ten diepste niet om staatsrecht, maar om een bepaalde uh, houding. Het gaat een om moraliteit. Precies, om gedrag. En dat is iets, denk ik. Uh, he, dat, dat hebben ook alle politieke partijen. Wij willen gewoon mensen leveren die, die goed zijn in alle opzichten. Ja. Die deugen voor de klus, die het kunnen, maar ook op een ander opzicht. En ik denk dat het goed is als Hans Peckman en ik en andere partijvoorzitters dus ook gewoon uh, met elkaar nog eens even gaan denken. Hoe kunnen we in totaliteit dat uh, op de agenda zetten en daar bijdragen aan leveren? Ja. ik weet. Ik ben overigens niet zeker of je dan nog steeds dit soort dingen niet helemaal kunt voorkomen. Je kunt het Want nooit voorkomen. Ik heb niet de indruk ja. dat ja. uh, Verdaas het allemaal met, exp met expres fout gedaan heeft. Nee, Daar dat zit geldt voor heel veel andere mensen natuurlijk ja. ook. En, nee, en daardoor, dat is ook wat je, er in maar, het land nu gezegd wordt. Als, als je de wet bewust overtreedt, ja, dan ben ik gauw klaar. He, maar als iemand per ongeluk, of beter gezegd... Uh, wellicht denkend dat het kan, de, dat is fout... maar, mm. maar wellicht denkend dat het kan, het heeft gedaan... Ja, dan, dan kun je daarna... dan, dan moet hij gewoon, de, de, de, als, als daar een veroordeling bij hoort, straf bij hoort... dan hoort die straf erbij. Maar dan moet je wel nadenken over de rest, ja. zal ik maar zeggen. Ja, dat ja. is dan toch een beetje anders, denk ik. Heel ja. Even voordat we, weggaan. Uh, voordat we verder gaan, mevrouw Peter... Um, uh, wij horen steeds een geluidje ja. bij uw iPad. Misschien kunt u of het geluid uh, uitzetten of hem dichtdoen. Goed. Ja. Maar goed... Uh, mevrouw Joost, maar u bent voorzitter ook van de VNG. Ja. Uh, is het een kwestie nou, van hebben, integriteit? Tuurlijk. En wij hebben in de gemeenteraad... is, is het een onderwerp wat uh, bij ons en bij bijna alle gemeenten... tegenwoordig hoog op de agenda staat. Mm. En als het goed is, dan, dan stellen de meeste burgemeesters... heel regelmatig dat onderwerp ook ter discussie. Omdat je... Kijk, uh, uh, integriteit is een heel lastig onderwerp. Omdat het ook niet helemaal een statisch onderwerp is. Onze moraal van nu mm. is anders dan van tien jaar geleden. En in een gemeenteraad is het ook heel vaak... mensen zitten heel zit je heel dicht bij mensen thuis. Hè? Want het zijn burgers, onderwijzers, ambtenaren, mensen uit een bedrijf. En die komen dan in die gemeenteraad. En dan moeten ze over van allerlei zaken... die ook heel dicht bij hun eigen situatie zitten spreken. Daar is die grens over wat kan en wat niet kan soms best wel lastig. Dus daar praten we met elkaar over. In mijn gemeente proberen we dat zo één keer in het half jaar te doen. En dan eh, zoekt de gevier een aantal casus op... waar wij, wij zelf zeggen van nou... Had dit nou zo gemoeten, kan, kan bijvoorbeeld iemand het woord voeren. Het gaat totaal nooit over zelfverrijking. Nee. Maar het gaat wel over, uh, ja, ben je bezig met... Toch een vermeend eigen belang. En dat is niet in financiële zin, maar je eigen buurt, je eigen school, ja. je eigen bedrijf. Het blijft ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld. Ja, maar je goed. moet er. Ik denk er veel over praten, veel aandacht aan besteden. Is hartstikke belangrijk. Oké, okay, we gaan praten over het voetbalgeweld. Want dat is natuurlijk ook een van de aanleidingen waarom we hier bij elkaar zitten. Mevrouw Jorets. Maar morgen is er een stille tocht in Almere. Ja. Uh, er wordt vandaag niet gevoetbald. De bedoeling ja. is dat clubs bij elkaar zitten... vandaag in de kantines met elkaar praten over... hoe gaan we met dit probleem verder, wat, wat gaan we daarmee doen. Maar morgen dan die stille tocht in Almere. U gaat daar speechen. Wat gaat u zeggen? Nou, ik ga proberen om uh, toch een beweging op gang te krijgen... dat we het erover moeten gaan hebben en ook echt iets moeten gaan doen. Uh, want er alleen over praten lost het probleem niet echt op... Um, Um, ik begin natuurlijk met iets te zeggen uh, voor, de, voor de mensen die het aangaan. Laten we eerlijk zijn. Ik ben natuurlijk de, de burgemeester van Almere. Daar woont die familie. Uh, die een vader, een man, een zoon, uh, de oma leeft. Um, en, en die kinderen, uh, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Um, en die zitten daar. Die zitten ook met verschrikkelijk veel vragen. Um, maar ook wel met de gedachte... Um, uh, ik heb met de moeder gesproken. Die zegt, uh, ik heb mijn kinderen altijd opgevoed... dat ze zich gewoon hebben te gedragen. En die zegt ook zelf, vindt het ook een opvoedprobleem. Ja. Daar gaan we, er dadelijk wat ja, gaan we het dadelijk van uitgebreid. Zeker over hebben. hebben ja. Maar het. En de voetbalclub, ja, die, en, en daar zitten jongens en meisjes. Uh, afkomstig overigens uit allerlei landen... inclusief Marokko, de Antillen, Turkije en noem maar op... die hartstikke leuk met elkaar voetballen... en die ook heel boos zijn dat ja. dit heeft kunnen gebeuren. Dan nou wordt er dus morgen zo'n stille tocht gehouden. Ja. Uh, op, de, op de wens van de familie is dat een stille tocht... alleen voor de Almerers en ja. een paar uh, genodigden. Denkt u dat dat inderdaad gaat lukken? Of denkt u dat er veel meer nou, mensen zullen zijn? Dat is een oproep zijn? die wij wel doen. Uh, en we zullen ook proberen om het ook zo te houden. Dus we gaan ook proberen om het echt alleen voor de Almerers te doen. Maar zijn. hoeveel mensen verwacht u dan zijn, er, zullen er nog heel veel mensen meedoen. Want uh, kijk als we alleen al de voetbalclubs nemen met hun uh, ouders... dan zit je al zo op een paar duizend ja. mensen. En roept... scholen zullen meedoen. In mijn inschatting is dat het ergens tussen de 10, 15, misschien wel 20.000 ja, mensen... Maar u roept dus ook daadwerkelijk mensen op om niet, na niet naar Almere, naar Almere te komen. komen. Doe het alsjeblieft niet. Nee. En, en, heeft... we, en de Almeerders graag met de bus komen. Graag met openbaar vervoer of de fiets. Uh, want het is lastig om daar met de auto ja. uh, te nee, komen. Neemt u ook maatregelen om de komst van anderen te voorkomen? Uh, er zijn allerlei maatregelen genomen... Om te, om te kijken hoe we dit, dit keurig kunnen gaan doen. Ik zeg er wel bij, garanties kan je hier niet op geven. Het is wel een zondagavond. De weersvoorspellingen, dat wil ik ook nog wel tegen de rest van Nederland zeggen... zijn niet zo heel erg best. Kans op ijs al in de loop van de avond. Kijk, misschien kan je er dan nog wel komen, kom je er niet meer weg. Ja. Uh, en, ik, en, en wij moeten ook aan alle mensen zeggen... neem alsjeblieft zelf iets te drinken mee. Mm. Want, dan want gaat het zal best niet een paar uur duren. Nee, Daar kunnen we helemaal nee. niet voor zorgen. Maar stel nou toch dat er mensen uit Nieuwsloten willen komen. Van, van die voetbalclub Nieuwsloten, die natuurlijk ook aangedaan zijn. Wat ik begrepen heb, is de, is de voetbalclub zelf daar heel hard bezig om te voorkomen dat dat gebeurt. En dat het lijkt me ook, dat gaat niet gebeuren. Nee, de eerlijkheid gaat niet op het station staan Ook hebben we natuurlijk om... in dit land op zich, gelukkig zou ik zeggen, wel goede ervaringen mee. Soms weten mensen zich absoluut niet te gedragen. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat het al zover zijn dat we zelfs bij een stille tocht ons niet zouden gedragen. Nee. Dat kan niet waar zijn. Nou ja, goed. Even een, een, een meer persoonlijke vraag. Als zoiets gebeurt in jouw gemeente waar je de bestuurlijke baas van bent... wat uh, gebeurt er dan in dit geval met u? Nou, bij mij beginnen meteen alle, alle adrenaline door mijn lijf te stromen... van ik moet hier mijn rol nu eerst, allerbelangrijkste... van, zoals wij het dan maar noemen, burgermoeder oppakken... Uh, dan ben ik er voor uh, de familie. Ik probeer bij de club iets te doen. Dat was nog best wel lastig, want die waren zelf ook natuurlijk al meteen aan de gang. Uh, maar dat is uiteindelijk gelukkig wel gelukt. Mijn wethouder heeft dat overigens ook gedaan. Uh, dan doen we dat met elkaar. Maar voor mij staat voorop, eerst uh, aandacht geschenken aan je eigen inwoners. Aan de familie en de omgeving. En Ben je dan ook bang uh, voor het uh, onverwachte? Want je kan ook door uh, uh, ja, het, uh, social networks, uh, Twitter, weet ik veel wat. <klaar> dat mensen uh, kunnen worden opgeroepen daar naartoe te Gekomen, of? Ja. Nou, gelukkig was de, de, de rest van de familie, uh, en dat is het geloof ik nog steeds niet... en uh, dat moeten ze ook helemaal niet doen, dat gaan ze ook niet doen... Mm. maar uh, is niet echt bekend, uh, willen ze ook helemaal niet. Mensen, we, mensen hebben zo ontzettend veel verdriet, uh, laat ze alsjeblieft met rust zou ik zeggen. De, uh, overigens de, de club, de buitenboys en de hele bestuur daarvan... en ik, de, de voorzitter, daar mag ik wel van zeggen dat hij dat fantastisch doet... heeft heel veel contact met hun, er is, de, daar is heel veel interactie... die praten ook veel met elkaar, die hebben ook van alles samen bedacht... En, daar, ja, en wij zijn daar dan volgend in. Hè, bij de stille tocht, met nee. organiseren... hou je je natuurlijk toch aan datgene wat de wens van, van, van de familie en van de club is. Ja. ja, En dat is gewoon heel goed. En dat helpt natuurlijk de familie ook wel een beetje. Want hoe kom je hier in vredesnaam overheen? Ja. Denk, ik bedoel, uh, een vrouw die de man verliest, de kinderen hun vader en een moeder die de zoon verliest. Het, is allemaal, het hoort niet zo. En dan op de wijze waarop. Nou, we hebben uh, over deze kwestie natuurlijk ook op de straat even gevraagd... hoe de mensen uh, uh, dit ervaren, waar de verantwoordelijkheden liggen... wat ze ervan vinden. Luister even mee. Roddel en Achterban. Het is voetbal, voetbal heeft altijd geweld. De wijze waarop mensen groot en klein scheidsrechten aanspreken, ja dat vind ik inderdaad geen zo waarschijnlijk. Wij hebben er niets mee te maken. Dat gebeurt wel op de televisie en kinderen kopiëren dat gedrag. Ik denk dat de politiek een beperkte rol hierin kan spelen. Dus jongens die gaan veilig snappen en wat er momenteel gebeurt is een pilletje, een snaapje. En dat soort jongens, die zijn helemaal gek. Onze keeper had uh, met voetbalschoen geslagen, een paar keer. Uh, en ouders grijpen ook niet in. Ze doen niks. Ik vind dat, uh, dat het aan je opvoeding ligt. Eigen verantwoordelijkheid, de ouders die opvoeden. Politici zie ik nog steeds niet op de voetbalvelden lopen hoor. Het voorbeeld wat je ziet uh, op andere clubs en bijvoorbeeld wat je ziet op tv. Ik heb twee op voetbal zitten. En leren gewoon veel, je moppen niet op de scheids. Dat mensen niet zelf die normen en waarden hebben. Als er zo een of andere gek tussen loopt die opgevakt wordt door de omgeving. Ja, dan vind dat, dat ze meer regels moeten opschrijven hoor. De politiek en de KNVB spelen natuurlijk wel een rol. We zijn uiteindelijk niet degene die verantwoordelijk uh, zijn. Ja, er zullen misschien wat strengere maatregelen hier en daar genomen moeten worden. Hoe ga je om met normen en waarden? Ik weet wel dat mijn man zelf eens een keer is weggelopen bij een wedstrijd. Omdat er toch veel verbaal geweld was. Een team heeft één trainer, één coach. Ik vind dat die uh, verantwoordelijk zijn daarvoor. Vanuit uh, de ouders verwacht ik eigenlijk ook een voorbeeld... Uh, dat dit soort zaken ook thuis worden besproken. Ja, we praten verder met de burgemeester Annemarie maar van Almere... CDA-voorzitter Rutte Peetoom en Partij van de Arbeidsvoorzitter Hans Spekman. Meneer Spekman, u bent uh, de geestelijke vader zou ik maar zeggen, van de voetbalwet... Daar wordt nu naar aanleiding van uh, deze dramatische kwestie in Almere over gesproken... dat die verder moet worden uh, uitgewerkt. Want voor dit soort voorvallen was die voetbalwet nooit bedoeld. Hè? Nee, en dat zal ook niet lukken. Er wordt nu gesproken met de VNG en met de minister op Stelte over de uitwerking van die meldingsplicht. Dat die meldingsplicht voor het profvoetbal ja. echt iets moet voorstellen. En als dat moet worden uitgebreid, dan ben ik daarvoor. Want ik wil niet dat uh, radraaiers die eerst de boel hebben verziekt op de tribune... Uh, daarna ineens toch weer op de tribune kunnen zitten... omdat die meldingsplicht tekort is. Maar dit is natuurlijk iets heel anders. Dit is opvoeding, opvoeding en nog een keer opvoeding. Uh, ja, want je... ik loop al veertig jaar op die voetbalvelden rond... als vlagger uh, bij mijn dochter uh, en als toeschouwer bij mijn zoontje zit in daar heb je geen vlaggers. En zelf als voetballer, en ik zie echt in de loop van de jaren... echt heel veel van dit soort geweld. En dat begint heel vaak bij ouders. Maar dus de, de, de opmerking op gisteren van minister Schippers... dat misschien hiervoor die voetbalwet zou moeten worden aangepast... daarvan zegt u, daar is die wet helemaal niet voor. Dat lijkt mij heel erg ingewikkeld. Uh, kijk, wat wel belangrijk is... dat voetballers die niet mogen voetballen omdat ze geschorst zijn... Uh, daadwerkelijk niet kunnen voetballen. Nou is er al minder fraude, omdat die spelerspassen... weer zijn heringevoerd uh, door de KNVB. Maar ik zie nog wel eens dat uh, soms mensen de hand voor de ogen doen... en toch maar zo'n jongetje laten voetballen. En dat vind ik wel heel erg fout. Maar het zit in, in het algeheel, want ook hier weer... zijn vaak ouders, uh, zijn leiders, uh, zijn betrokken bij de vereniging. Uh, dus iedereen moet eens denken, bij zichzelf, waar ze mee bezig zijn. En daar moeten we strenger op worden, ja. naar clubs toe die zich er niet in houden. En een opvoedingsprobleem los je niet op met een van de voetbalwet. Ja, nee, maar moeten we, we dan niet veel breder nee, gaan? Want ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben een groot aanhanger van Michel de Winter, de pedagoog, die altijd zegt: uh, het Afrikaanse spreekwoord, it takes a village to raise a child. En dat gaat er dus over uiteindelijk of opvoeders, en dat zijn niet alleen ouders, dat zijn we met z'n allen, hè? dat is ook op straat, maar dat is de ouder, de leraar, de coach, de, de, de scheidsrechter als wij allemaal uh, één lijn trekken... en niet onderling elkaar gaan aanspreken... Um, als wij één lijn trekken... dan hebben die kinderen ook een duidelijk beeld. Maar als ouders al presteren om op school een grote bek... zou ik maar even in niet netjes Nederlands zeggen uit te halen tegen een, een leraar die hun kind een ofdoende heeft gegeven... of als ze een grote mond geven aan die coach... Uh, die, of de grensrechter of de scheidsrechter... dan moet je natuurlijk niet verbaasd zijn dat dat van kwaad tot erger gaat. Ja, het probleem en, ligt veel breder. En, en dat gaat van verbaal geweld ja, tot fysiek zo. geweld. Ja. Nieuwe is, moraal uh, is nee, uh, uh, zeg maar, uh, uh, het codewoord binnen uw partij, mevrouw Peetom, Ziet u hier een verband? Jazeker. Het is uh, he, zonder iets te mo willen monopoliseren. Want het, is, het gaat hier echt om waarden. Het gaat om normen. En dat begint aan je eigen keukentafel. Maar het is ook in de tafel aan de kantine. Dus ook op het schoolplein. He, en het gevaar is natuurlijk wel op het moment dat je het zegt van uh, het gaat om een houding, dat het van niemand meer is. He, want uh, het kan van iedereen zijn, maar tegelijkertijd ook van niemand. Dat is mm -hmm. iets wat we echt uh, moeten voorkomen. Het is wel mooi. Ik heb zelf ook uh, kinderen die, uh, die voetballen. Uh, Zwaluwe Utrecht, uh, daar wordt ook inderdaad al... op het moment dat die kinderen voor het eerst in de welpjes gaan... krijg je een brief als ouders waarin staat uh, wat er van je verwacht wordt. Maar ook wat het, waar het gaat om de regels. Um, op het veld gewoon, uh, zijn de trainers uh, uh, in charge... die inderdaad die kinderen ook al meegeven hoe je je gedraagt... Vandaag is het voetbal afgelast. En de hele dag is op Zwaluwen Er zijn meer mensen dan ooit. Omdat alle elftallen gewoon van groot tot klein... daar naartoe zijn geroepen. Jongens bij elkaar. En uh, Cor de voorzitter, die zei... ik wil niet uh, om de tafel en over elkaar... maar op tafel en met elkaar. En dat is echt een fantastische invalshoek. Ja. Hij zegt overigens, dat had bij Zwaluwe ook kunnen gebeuren. Met alle, uh, uh, uh, alle voorzorgsmaatregelen, met alles wat je samen doet. Hm. Dit is echt iets. He, de, je kunt uh, nooit claimen dat het jou niet overkomt. Ja, maar, maar wij moeten er wel is... alles aan doen. En ja. dat is ook wel een taak, denk ik, uh, die ook voor politiek geldt. En wij moeten dat op de agenda zetten. Wij moeten dat blijven adresseren. We moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. Maar dit kunnen we niet Oplossen. Ja, maar u zegt, u moet het uh, moet op de agenda gezet worden. Ik begrijp dat heeft gisteren uh, de premier... maar ook de minister van Volksgezondheid mevrouw Schippers bekendgemaakt... dat er een soort top komt hè, met uh, de KNVB... en verantwoordelijke ministers en van justitie. En met de VNG, ja. met, uh, met u, ik neem aan dat u daar... Uh, wij zal zijn of in ieder geval uw organisatie. Ik heb, en... het, ik heb het overigens uh, van de week gevraagd aan de minister... om iets te gaan doen, omdat ik zelf ontzettend jammer zou vinden... als dit verschrikkelijke incident uh, maandag na de begrafenis van... meneer Nieuwenhuizen gewoon voorbij zou zijn. Ja, maar goed, dat kan niet. en Ik zou zeggen, wij moeten nu een echt publiek debat gaan starten. Uh, en dan gaat het inderdaad over die toch uh, eenduidige houding... Um, en dat kunnen we wel weer ver weg... Nee, dat moet ja. op die club inderdaad gebeuren. Maar niet alleen maar het op moet de club, dan ook gebeuren, Ja, maar dan moet het ook gebeuren dat men consequent is. Dus als men dan een regel heeft afgesproken... Dat hebben ze allemaal, ze hebben allemaal prachtige regels. Maar vervolgens gaan ze gewoon hun gang... en worden die regels helemaal niet altijd goed gehanteerd. Ik, ik ben er, daar ben ik, word ik echt boos over. Ja. Ik bedoel, uh, als er dan uh, als er geschopt wordt... Ik ben er niet van overtuigd dat alle clubs altijd aangifte doen... als er fysiek geweld gebruikt nou, is. Ik, ik, nou, ik weet het ook zeker van niet. En dat kan dus niet. En dus zou u een oproep doen? Tuurlijk. Doe wel altijd aangifte. Ja. Ja. Je moet een paar regels afspreken die helder zijn, duidelijk zijn. En iemand die scheldt op de tribune, eraf. Ja. En wij zijn ook als het tegen kinderen is. En niet alleen nou. bij de profs. Ja, En dit uh, gaat natuurlijk wel om Peter. dingen soms achteraf. Het is, uh, ook Justitie en politie zijn natuurlijk ook in beeld. Maar dat is echt wanneer het al gebeurd is. Ja. En je moet het zijn En dit eerder. gaat dus echt om de voorzorg, om de preventie. In die zin was ik wel blij dat uh, zowel minister Schippers als, uh, als, als Rutte zeiden van, uh, hè, wij moeten inderdaad nu aan de voorkant beginnen. Dat is een geluid dat ik lang niet van de VVD heb gehoord. En uh, het, dat, dat die lege morele agenda nu wat meer gevuld wordt. Oh, nou, nou, nou daar gaan we weer over. Nee. Maken we dit ook nog politiek? Sorry. Nee, nee, nee, ik, maar ben, ik, vind ik ben hier al jaren van en ik ben ook van diezelfde partij. Ja, maar het gaat er dus wel om maar. dat je daarin ook gaat staan. Hè? En dus inderdaad ja. het debat aandurft over ja. die waarden en die normen. En dat is, uh, en, en dat is inderdaad lang wel afwezig geweest. Ja. En in die zin hè, hebben wij als politiek... ook, eh, ook, ook een functie om ook... Hè, over, als het over onszelf gaat... maar ook in de, in de samenleving voortdurend... Uh, dingen te adresseren en te agenderen. Ja, is maar ik denk in zo'n overleg... Ja. Dus ik mag, zouden er zouden nog een paar extra dingen aan bod moeten komen... wat mij betreft. één uh, toch regelaanpassingen in het amateurvoetbal. Zeker. Uh, ik was het zeer eens de met Maurice de De regels van het spelletje bedoelt u dan? De regels van het spelletje. De positie van de scheidsrechter. Dus Zeker. geef je de man met het gezag... de scheidsrechter uh, wat meer gezag. Ik vond zijn opmerking bijvoorbeeld over iedere keer maar protesteren van ja nee de bal is van mij uh, vrije trap en dat en dat gedoe daarmee, uh, dat je dan de bal verder kan leggen als scheidsrechter, omdat dat voel je als voetballer, want dan komt die bal wel akelig dicht bij je doel te leggen uiteindelijk en dat wil je niet wat je wil winnen. Uh, dus je moet scheidsrechter meer gezag geven en twee, uh, de voorbeeldfunctie van de profvoetballer uh, want ook bij profvoetballen, Zeker. en dat wordt enorm geïmiteerd met prachtige acties die ze soms doen, hè? dus als er wordt gescoord met een halve omhaal zie je daarna alle amateur ook oude mensen proberen dat dan, dat is wel een heel sneu gezicht maar wel weer grappig, die proberen dat na te doen maar ook slecht gedrag, dus ook bij het amateurvoetbal, vierde klasse onder KVB, steekt iedereen zijn hand op als de bal over de lijn gaat wat de ingooi is van mij, en dat zegt de tegenstander ook ja dat moet er echt uit, en ik, vond en ik zou het heel mooi vinden als ja. dit weekend die profvoetballers zich ook is gaan gedragen, door niet iedere keer ook commentaar te geven op het, ja, het interessante is dat die waarschijnlijk voetballen ook die kunnen voetballen wel. Oh, ik denk dat dit weekend. Ja, nee, ja, ik vermoed dat die ook niet kunnen voetballen. Ja, dan als... Die hebben verwarmde gast oh, ja, ja, Maar ik vond, ben het volstrekt met je eens. Ik vond overigens daar weer dat verhaal. Dat is dan, het is maar een heel klein onderdeel. Hmm. Maar toch, dat ze bij rugby daar krijgen ze de kans niet. Daar hebben ze blijkbaar wel uh, dat kunnen doen. En dat zijn echt ook jongelui en volwassenen ja. uit alle lagen van de bevolking. Dus dat is precies hetzelfde volk, als ik het zo mag zeggen, ja. als het voetbalvolk. En die, de, die hebben het er wel uit weten te krijgen. Ja. Dus het maar kan de, wel. Toch maar... even een ander aspect, ja. uh, denk ik. Want u zegt, het is, het is opvoeding. We hebben het ja, over, en gezag, over het moraal. Gezag? Opvoeding, ja. gezag, moraal. Erkenning van het gezag. Erkenning van het gezag, maar dan ook eenduidig. He, door ja. de verschillende opvoeders. Ja. Want we hebben heel erg de neiging om dan van oude kind alleen maar te kijken. Maar het gaat ook over die horizontale gezagsrelatie tussen ouders en de leraren en de andere opvoeders. Want als dat niet eenduidig is, ja, wat mag je dan van die kinderen verwachten? Ja. Gisteren was er ook een politicus die zei het is een Marokkanenprobleem. Het is een nee, integratieprobleem. Het, wat is hier een, het is een opvoedprobleem. En ik ga zeker niet ontkennen dat dat opvoedprobleem zich ook bij Marokkaanse gezinnen voordoet. Zeker. Maar ook bij Nederlandse. En overigens, bij onze club voetballen ook Marokkaanse jongens waar het heel goed mee gaat. En die ontzettend boos zijn. Dus het is. De, daarmee maak je er volgens mij ontzettend makkelijk vanaf. En het is geen makkelijk probleem. Of ja, ja, alle Marokkanen moeten wit geworden zijn. Want ik, ik zie ja. regelmatig ouders die toch een vrij blanke huid hebben. Die precies hetzelfde doen. En mag ik ook nou, ook niet de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren bij geweld weg. Zeker niet. En, maar als het gaat over wat ik zie langs de voetballijnen. Is dat helaas van en, alle komaf. En, en in Haren, ja. waar toch ook behoorlijk geweld is gebruikt. En waar we eigenlijk gelukkig af zijn gekomen dat daar niet verder grote gewonden of doden zijn gevallen. Volgens mij heb ik daar geen tood gezien. Nee, en dit is inderdaad, denk ik, in die wat zin een dan? veelkoppig monster. He, je moet, waar, je, waar je echt verschillende uh, uh, aspecten moet benaderen, dan gaat het soms ook inderdaad om uh, uh, he, waar kom je vandaan? Uh, uh, niet van je, je afkomst, of je nou Marokkaan bent of Nederland, ook wat de anderen hier zeggen. He, in in Haarden was het niet aan de orde, op de, bij de rel op het strand in Hoek van Hoek Holland, Holland was eens. het ook niet aan de orde. Het gaat hier om het probleem van de samenleving, een verruwing in de onderlinge omgang. En ik denk van, alles de momenten dat het zich manifesteert, geweld tegen agenten, tegen ambulancepersoneel, hè, ja, in goed, uitgaansgebieden, dat is iets wat we gewoon breder aan moeten Het heeft er allemaal pakken. mee te maken. Ja, deze week schreef Sheila Citalsing van de Volkskrant het morele kompas werkt niet meer door het constante gedogen. Wij zijn met z'n allen in de hele maatschappij veel te makkelijk dat geweest. Dat is ook alles. zo. Alles kon maar, alles moest maar. De onderhandelingsopvoeding zal ik maar zeggen. Hè. Als, een kind, als wij vinden dat een kind is niet mag, dan gaan we eerst vragen of of die het daarmee eens is. En, en zo, dat verwachten ze van de leraar ook. En, dat van, en, en daar is... Ja, Er is iets ingeslopen in, vanuit een soort goedheid. Hè? Van, uh, het, nee, maar maar dat is precies is ook de achtergrond goed. waarom ik ooit met die voetbalwetten en de meldingsplicht kwam. Overigens samen met Joop Adsma van het CDA en de ja. Halbe van de VVD. Omdat je als je een straf geeft, moet die gevoeld worden. Zo is het. En als die niet gevoeld wordt, dan gaan mensen het over tot de orde van de dag. En dan worden dat juist voorbeelden van nieuwe jongens die precies hetzelfde doen. Want die denken, ja, ja dat is lekker stoer. Ja. Ja, maar is dus dan het dat antwoord strenger straffen, harder nee, nee, straffen? Nee, consequent. Duidelijker. Zijn. Dat, je moet eens weten hoeveel. Gele kaarten, weg worden gepraat na de wedstrijd in de kantine. Oh, dus er zijn gele daar kaarten. Gegeven. Ziet u dat gebeuren? Dat gebeurt heel veel. Uh, want dan wordt er een gele kaart gegeven door de scheidsrechter. Uh, maar dan heb je daarna dan het gesprek over. En dan probeer je hem weg te halen. Want dan krijg je tenminste niet die boete. Dus dat, dat lijkt klein. Ja. Maar dat is precies waar het misgaat. Maar je kent toch ook al, al ouders. Die, die zeggen: van nou tot en met de F's of de eetjes wil ik nog wel scheidsrechter. Maar nou, daar, daarna doe ik het gewoon niet meer. Dat durf je niet meer. Dat is toch, toch vreselijk? Het voordeel dat van dat... het veld van de F's en eetjes is ook dat het lekker klein is. Ja, dat is ook waar. Nee, maar, maar, en het vervelende is: het schuift ook al op. Want ik, de eerlijkheid gebied, verbaal geweld is niet uniek voor de het nee. zit bij het hockey ook. En ik hoorde nu weer een verhaal bij een zwemclub die de tribune dichtdeed... omdat de ouders zitten te schelden op de tribune. Ja, ja sorry, het kan gewoon niet waar zijn. Ja, maar het is dan wel uh, toch even de vraag, als daar van de week een top is... wat ik ja? begrijp dat het eigenlijk ook op uw initiatief is. Je zit daar met de minister van Justitie... Uh, degene die verantwoordelijk is voor sport met de KNVB... De voetbalwet, zegt Spekman... Die is daar niet geschikt maar, voor om aan maar, te passen. De vraag ja, is de of de je de direct de dan ja, Dat zullen we dus, je de dus de de doen. Wat zit ja, nou, dan ik, ga niet, dan? ik ga niet een pleidooi houden om direct wetten te gaan veranderen. Ik denk dat we moeten proberen hoe we in die haarvaten... Uh, van de clubs, uh, maar ook van ouders. En wij krijgen als gemeente dadelijk ook nog, natuurlijk nog een enorme bult werk erbij... als het gaat over jeugdzorg. Dat is ook zo'n kans om wel veel dichter bij die kinderen... zaken zodanig te ja, organiseren ja, de, dat we op, naar die voorkant toe op, komen. Op, op die jeugdzorg, op dat welzijnswerk, is natuurlijk wel enorm bezuinigd. Er gaat ook maar, verder maar wij bezuinigd ook en, Is dat dan niet ja, een gevaar? De vraag is of het allemaal via de professionaliteit moet. Uh, uh, uh, Kik, Misha de Winter zegt bijvoorbeeld ook... Van, we hebben notabene al zover gebracht dat we een professioneel meld punt voor jongeren overlast hebben sluiten die hap sluiten die op Jongeren Jongerenoverlast, dat regel je met elkaar in een buurt. Maar, en, en dan moet je dus opletten dat je niet alles weghaalt bij mensen. Want dat doen we ook, hè. Wij als overheid hebben die nairing ook nog wel eens Maar ja, de... ja, ja. Ziet, ik kan me ook voorstellen dat de animo bij vrijwilligers om dingen op te pakken ook door dit soort incidenten alleen maar veel minder Ja, wordt. maar daar, kijk, dat heb ik, daar zou, als dat zo is, dan zouden clubs ophouden te bestaan. Want clubs kunnen niet leven zonder vrijwilligers. Dat helpt overigens dus wel om dat debat op gang te krijgen. Ja, en ik zie dus nu mensen in de Wat benen komen juist, Dus Ze hebben zoiets van, jong, dit gaat niet goed en wij willen zelf iets doen. We stropen de mouwen op. Kijk, dat, dat overleg van dinsdag van Schippers en eh, dat, is, dat is een topberaad. Daar zitten de Bobo's aan tafel en dat moet ook, want je moet met elkaar afspraken maken. Maar als je niet begint aan de basis. Daar hoort het te gebeuren. Als je daar niet inderdaad afspraken maakt, dan valt het gewoon allemaal plat. Sorry. En eh, hoe creëer je opnieuw? Uh, commitment bij mensen, uh, bij jongeren ook. Uh, je ziet gewoon hoe belangrijk het is... dat mensen of kinderen mensen om zich heen hebben... met wie ze zich kunnen identificeren, voor wie ze gezag hebben. Ja, en wat dat betreft eh, was inderdaad... die staatcoaches zijn ontiegelijk belangrijk. Ik woon vlak bij Kanale Eiland. Ik zie hoe het daar gebeurt. En hoe, wat je noemt, die echt die goede, die goede mensen, de best persons... hoe belangrijk die zijn, de rol ook in de ontwikkeling van de samenleving. Ja, Meneer Spekman, is uh, ons strafrecht wel uh, voldoende ingericht. Om dit soort problemen aan te pakken. Nou ja, ik was altijd meer voor het bestuursrecht, dus bijvoorbeeld in de voetbalwet, omdat je dan veel slagvaardiger bent en je gelijk de straf morgen voelt. En dat is wel belangrijk, juist bij deze uh, jonge mensen, dan gaat het over ja, professionele voetballen en supporters. Maar goed, ja, nu is er wel een dodelijk slachtoffer gevallen. Ja, dus dat gaat dan Daar om het strafrecht. Vier he, dus aangehouden. Dat is, en dat moet ook uh, zeg maar zijn gang uh, gaan. Uh, volgens mij is dat er voldoende op ingericht. En ik ben vandaag overigens blij verrast... Uh, dat er het kabinet heeft besloten om die ter beschikking van het onderwijs ja, ook te doen. Dat is heel goed. Omdat ik denk uh, dat dat cruciaal is, dat oh, jongeren betekent? als betekent dat? dat heel kort uit. Ter beschikking van het onderwijs dat is een oud idee van Amit Marcouch... maar uh, Verteven gaat er nu uh, mee aan de slag. Uh, en dat betekent dat een rechter dus het is aan de rechter, een aanvullende straf op kan leggen. En dat betekent uh, dat als jij uh, keurig op school zit... en netjes doet wat je behoort te doen... Mm. dat je zeg maar, een strafmatiging kan krijgen. Maar dan moet je dat wel doen. Ja, en dan ja, maar investeer het gaat je hier... dus ook in morgen. Dit is overigens, weet ik niet of dat voor deze jongens gaat. Ja. maar dit is ja. natuurlijk gewoon doodslag en moord. Laten we blijven rechter. bij de juridische termen nee, je. doodslag rechter, en moord. Want je maar nee. maar dan weet ik niet, met het is vast zeer ernstig... want die man die is dood. Precies. Dus die komen er niet zozeer voor een aanmerking... Maar er zijn natuurlijk heel veel jongeren in alle steden, in alle gemeentes. Maar eerst even over de vervolging. Voordat we echt over welke straf er eventueel ja. zou komen. Want daar gaan wij natuurlijk al helemaal niet nee, over. Helemaal maar niet. De, de groepsvervolging is niet mogelijk. Er, uh, is, is vaak uh, zeg maar de ervaring geweest. In, in, uh, bijvoorbeeld de zaak de tjulker alweer zo lang geleden, maar ook bij de Hells Angels. Jongens op scooters die een voetganger hebben doodgereden. Die, die gingen bij wijze van spreken vrij uit... omdat niet echt daadwerkelijk aangetoond kon worden... door wie de man was nee, overleden. dat zou wel moeten, het... maar mij staat bij dat het al ik wel dacht kan. Ik weet dat de wet, ik uh, dat de de wet op dat is. punt enigszins... Toen en naar de vakant ja. dacht ik in Amsterdam. Hmm. Toen speelde dat ja. zelf. Dus ik dacht dat die was aangepast. Als en, dat niet is... Als we, als ik me daarin vergis, zou dat wel moeten. En zonder dat ik, dat ik ook maar enig zicht heb... en er verstand van heb... er is wel veel fotomateriaal. En dat... Dus ik denk niet dat het zo makkelijk is. En er zijn wel, heel veel u? getuigen. Er zijn ook heel veel wat, mensen bijgelegd. De, de politie u? heeft zich de afgelopen dagen ook al uit de naad gewerkt... om mensen heel snel te verhoren. Uh, want kijk, anders worden ze allemaal beïnvloed door televisiebeelden... en door oh. de buitenkant. Dus er zijn heel veel mensen ook al gehoord. Maar dat is wel een proces waar je vanuit het bestuur... verder je niet mee moet bemoeien en nee, dat mag bemoeien. Maar toch even een vraagje wat u zo ja. tussen de regels door uh, vertelt. We hebben één foto gezien in de Telegraaf gisteren. Uh, van dat uh, vreselijke feit. U zegt ja. dat er meer foto- en beeldmateriaal... al bij justitie en politie beschikbaar is. Ik meen van wel, ja. Ja. Uh, ik vind overigens die foto gisteren de telegraaf. Ik snap niet dat men niet nadenkt dat dat mogelijk negatief kan zijn, uh, kan zijn op het strafproces. Ik vind dat zo dom om hm. zo'n foto te plaatsen. Maar goed, ja. Maar ja, misschien uh, dat al mensen ook wel gewoon willen zien wat er gebeurd is. Maar dat zal Ja, maar hoezo mensen over... willen zien? Ik geloof helemaal niet dat mensen dat willen zien. Nee. De krant wil het graag op de voorpagina. Ja. Maar ik geloof helemaal niet dat mensen nou direct in deze foto geïnteresseerd ja, ja. waren. Maar goed, samenvattend, uh, die top is hoe dan ook van de week. Uh, ja. Bestuur en politiek en sport zitten aan één tafel. Uh, als ik uh, het zo samenvat, uh, striktere wetgeving, ja, dat is waarschijnlijk niet mogelijk. Maar u doet eigenlijk een oproep. Zo kan ik het ik, samenvatten. Uh, ja, ik zou willen nadenken hoe je zeg maar, uh, met de clubs, met uh, andere opvoeders. En ik zou graag Michel de Winter daar maar bij halen. En mm -hmm. andere pedagogen, mensen die echt verstand hebben van hoe je zulke dingen aanpakt. Hoe je daar met hun op het, gewoon op het niveau waar het speelt. En dat is dus uh, in gezinnen, bij clubs en, en, en op straat. Hoe je daar de zaak op orde kunt ja, krijgen. En alvandaan, cultuurverandering. Het is echt een cultuurverandering. Een cultuurverandering en. Een brede maatschappelijke opvoeddiscussie. Zoiets, ja. Ja, ja. Nou ja. ik ben nooit zo van de brede maatschappelijke opvoeddiscussie. Nou ja. Maar, maar ik, ik denk wel dat het moet. Er moet iets gebeuren waardoor mensen uh, nu iets gaan doen. En als dat de uitkomst mag zijn na deze verschrikkelijke. Uh, uh, uh, uh, dit verschrikkelijke geval. Ja, wat, is, wat moet ik nu zeggen? Ja. Na de dood van Richard Nieuwenhuizen. Dan, dan als dat de opvolging mag zijn. Ja, dan kan het ook nog een hele goede uh, opvolging hebben. En dat zou voor de mensen in Almere uh, een grote troost kunnen zijn. Uh, als, we daar, als we er werkelijk iets mee bereiken. Nou, laten we daarmee uh, dit onderwerp afsluiten. En u vast veel sterkte wensen met uh, de gebeurtenissen morgen ja, Ik in wil in nog, Almere. misschien nog één opmerking maken. Dat, zeg maar het feit dat het alleen Almere zijn was inderdaad een nadrukkelijke wens. Ook van de familie. En ik hoop dat mensen daar ook rekening mee houden. Hoe bent u ja, de, bij deze gedaan. Ik toch even op die uh, tocht uh, morgen. Nou, tot slot nog even. Ja, meneer Spekman, toch aan u nog de vraag. Uh, de start van het kabinet waar, waar u in zit. En eigenlijk aanvankelijk tot vele verrassingen, want de Partij van de Arbeid stond er voor de verkiezingen niet zo goed voor. En uh, ja, zit nu gewoon in het kabinet. Um, is niet zo gunstig geweest, niet zo soepel geweest. Gedoe over de afspraken die zijn gemaakt. Is het u uh, ook als partijvoorzitter. Uh, de appreciatie van wat u samen met de VVD tot stand heeft gebracht tot nu toe? Nou ja, kijk, de, de ophef die er ontstond... vooral denk ik binnen de VVD over de inkomensafhankelijke zorgpremie... Uh, die was van der mate dat we het hebben veranderd ja. in het regeerrekord. En daar was ik het zeer mee eens. Omdat ik vind dat als je samenwerkt met verschillende partijen... moet je het allebei wel kunnen dragen. Er zitten voor ons ook hele moeilijke afspraken in... Uh, maar we moeten nu volgens mij over naar een verhaal. En dat wordt de dure opgave van het kabinet. Mm. Dat ze weer vertrouwen weten te creëren in dit land. En dat gaat hem toch vooral zitten in dat de economie weer op gang moet komen. Ja. Uh, want die is volledig stilgevallen. Ja. Je moet niet weten hoeveel mensen nu in de bouw hun werk aan het verliezen zijn. En dat gaat echt met een rap tempo. Ja, ja, per dag. Ja, dat is vreselijk. Ja. Maar die appreciatie die toch niet zo uh, gunstig was hè? De, de, de, uh, in het begin. Is dat u tegengeval? oh, tegengevallen? Nou, tegengevallen... Uh, dat er zo'n ophef zou komen over de inkomensafhankelijke zorgpremie... had ik niet gedacht. Bij ons stond hij al 15 jaar namelijk in het verkiezingsprogramma... Ja. Uh, bij meerdere politieke partijen. Ik vind hem nog steeds rechtvaardig... omdat hij drie betekenissen had voor ons. Eén, het had een eerlijke inkomensverdeling. Nou, Niveleren, tijdens... dat, dat vond u een feestje? Nou, een feestje. Ik had gewoon eerlijk antwoord gegeven op een vraag... Ja. ben je blij met de regeringbehoord? Ja, ik heb gezegd, ik vond de WW geen feest, wat dan wel? Dan zeg ik, ja, oh, nivelleren. En daar ja. ben ik ook blij mee. Omdat ja. juist Alleen gaat in dat deze... feest niet door. Nee, jawel, want we doen nog steeds een eerlijke inkomensverdeling. En ja. dat vind ik ook belangrijk. Dus iedereen kan er bardinerend over doen. Uh, maar ik vind het heel logisch dat mensen met een laag inkomen... Ja. die bij het begin van CO-schalen zitten... dat die gewoon in deze tijd niet het zwaarst getroffen worden. Dus anders zou ik mezelf schamen. Mevrouw Peter, om uw partij heeft wel moeite met dat nivelleren, leren. Hè? Ja, in die zin dat wij het oneigenlijk instrument op dit moment vinden. Kijk, dat de crisis moet worden aangepakt en dat dat hele moeilijke en zware maatregelen vraagt van iedereen. Dat is zo, dat daarin de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, is ook voor onze partij belangrijk. Maar wij vinden dat daarbij de middeninkomens... wel op een echt onevenredige manier worden getroffen. En dat, is en dat, niet en zo. dat en daarbij dat... de solidariteit onder druk komt te en staan. Dat... En waarom? Solidariteit is echt ontzettend belangrijk... om dit vol te kunnen houden, nee, om dit te is... kunnen realiseren. Maar de middeninkomens, die, de middeninkomens zijn tussen de 30.000 en de 50.000 euro. Dat zijn de middeninkomens. En dat is niet zeg maar twee keer modaal of vier keer modaal. Wat we dit kabinet doet... Uh, met instemming van de VVD... omdat die het juist in crisistijd... Hè, die zitten er ideologisch anders in dan de dikker in zit... maar we hebben elkaar gevonden omdat we in crisistijd... van de mensen die het meeste verdienen... het meeste gaan vragen om juist zeg maar de lage inkomens, maar ook de middeninkomens wat meer te ontzien. Ja, en en daar... dat het inderdaad geen doelmatigheid heeft uh, extra om de economie aan te jagen, maar daar tegenover staat de rechtvaardigheid die groeit. Ja. En daar was de ja, wij Heeft we... uw partij in de Eerste Kamer gezegd, we gaan niet tekenen bij het kruisje? Dat dus doen we opvastig. zeker niet, maar we wegen het uh, gewoon af. En belangrijk is dat er banen gecreëerd worden, want dat is de manier waarop je voor mensen ook inderdaad perspectieven uh, herstelt. Kijk, en dat we bij alles wat we doen solidariteit overeind moeten houden. Dat, dat het kabinet het onhandig heeft aangepakt, vinden wij, door eerst de inkomensafhankelijke zorgpremie te uh, voor te stellen, maar die ging van tafel. En daarnaast, bijvoorbeeld hè, ja, bij, bij alles wat er met de hypotheekrente uh, gebeurt, werd een financiële compensatie beloofd, die uh, fiscaal, die is er nog niet. Kijk, mensen willen gewoon zekerheid. Die willen zoiets van, ik wil een offer voor een maar ander brengen, maar dan mag je, mag je voor mij ook wel wat doen. Wat, de, wat de, de hypotheekrente doet, is dat hij het hoogste aftrekniveau, dus voor de mensen weer met het meeste inkomen, omlaag brengt. Nou, de vraag is hoe onrechtvaardig dat weer is. Ja, draagvlak in de samenleving om moeilijke dingen aan te pakken... en ook inderdaad daarbij voor elkaar te kunnen staan... dat is voor ons heel belangrijk. Ja, over ja. draaggelijk uh, gesproken, tot slot nog, meneer Spekman... over wat voor de Partij van de Arbeid natuurlijk een heel pijnlijk punt was... is die verkorting van de WW. Zeker. Um, uh, betekent dat dat u daar toch nog meer aan wilt doen... Dat er, dan het tot nu toe over afgesproken is? Nou ja, er, er is afgesproken nu ook, na alle ophef die er bij het begin staat... dat er 250 miljoen ja. extra komt om het eventueel te kunnen verzachten. Er staat ook in het regeerakkoord, en daar recht ik aan, maar ook de VVD... Uh, dat er een serieus gesprek plaatsvindt met de sociale partners... over de vormgeving uh, en de uitvoering van de WW en de, het ontslagrecht. En wat mij betreft ligt daar uh, alles open, omdat ik het overleg... Met de polder serieus neemt, binnen de gestelde financiële kaders. Ja. En daar kan heel veel, want zelfs de SP ja. bezuinigt de flink op de WW... door bijvoorbeeld Max Dagloon, dat lijkt techniek, ja. maar te bevriezen... waardoor je net iets minder WW krijgt als je daarin komt. Ja, dus als die WW-korting op een andere manier kan worden opgelost... dan zou je dat lief zijn, dat zegt omdat, eigenlijk. Ja, ook ja. al omdat ik rust in de polder... in deze economische woelige tijd belangrijk vind... maar wel binnen de financiële kaders, wat we hebben getekend... voor de bezuinigingsdoelstelling die erbij hoort. Nou, dat waren de laatste woorden in uh, dit programma. Want we moeten het er hier, hier helaas bij laten. Onze tijd zit er weer op. Dank voor uw komst, Annemarie Jorisma, Rutte Peetoom en Hans Spekman. Straks eerst het NOS-journaal, daarna Argos. Na één uur is de troster weer met In Bedrijf. En wij zijn er volgende week zaterdag weer. Graag tot dan. Dag. Samen thuis, samen trots. Morgenmiddag opent Govert van Brakel weer de deuren van de perstribune. De gast is oud-toptennisser Raymond Sluiter, nu directeur van het Masters-toernooi in Rotterdam. Ik ben nog steeds helemaal gek van het spelletje en dat zal, denk ik, altijd zo blijven. Presentator Tijl Beckhand geeft een lesje in klassieke muziek. Dat is met klassieke muziek wel belangrijk. Je moet wel weten wat je hoort om er echt van te kunnen genieten. En verder een sportieve kassie kijken en de vliegende kip is bij een jarige John de Wolf. Die vijftig wordt. De pestribune. Morgen om kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op 19 december is de uitreiking van de Stergouden Lucky 2012. Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de live show? Ga dan nu naar Stergouden en stem. Ik zie u graag. 19 december half negen, Nederland 1.